Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door het Albert Schweitzer Ziekenhuis, de Amtesgroep en Zorgkoepel Comforten. Elke dinsdagavond het gezondste programma van Radio Rijnmond. Vitamine R met Yvonne Nesselaar. Ja, welkom terug bij Radio Rijnmond voor het tweede uur van Vitamine R Zoek de Zorg Op. We komen vanavond live uit de Gerard Goossenflat van Humanitas... en we praten met een groot aantal gasten, onder andere over dementiezorg... ouderen zonder sociaal netwerk en ontmoetingscentra. Voor het nieuws heb je al kunnen horen hoe in Rotterdam de zorg voor mensen met dementie geregeld is... wat case managers dementie doen voor cliënten en hun familie. En zometeen gaan we verder praten over de ontmoetingscentra en wat die bieden aan mensen die wel of niet geïsoleerd leven. Um. In de pauze of tijdens het nieuws heb ik met even de mensen in de zaal even staan praten over de dingen die nog niet allemaal helemaal goed gaan. Case managers die moeite hebben om mensen van de gemeente te bereiken. Um, ik kan me daar van alles bij voorstellen. Maar wat ik me ook kan voorstellen is dat het voor iedereen allemaal heel nieuw is. Ik heb het al eerder gezegd in de uitzending. Mensen moeten wennen aan de hele nieuwe situatie. Iedereen moet een beetje op elkaar ingespeeld raken. Daar moet natuurlijk helemaal niemand te dupe van worden. Maar ja, Soms, uh, ja, soms kan je dat lelijk treffen, dat, dat ben ik helemaal met die mevrouw eens. We hebben um, nieuwe mensen aan tafel. We gaan uh, praten over uh, um, het oudere maatschappelijk werk in het wijkteam. Dat doen we met Merlin Fraser. Um, we gaan praten met Astrid Arts, die alles weet van de ontmoetingscentra en het vrijwilligerswerk bij Rijnmond. En aan tafel zit ook uh, wederom Yvonne Gilliamsen. En uh, met jou gaan we ook praten over de ontmoetingscentra. Ik wil het eerst even hebben over eenzaam leven en geïsoleerd leven. Wat is nou eigenlijk het verschil? Eenzaamheid is een gevoel. En uh, zoals we hier bij elkaar zitten met elkaar, kan je ook je gevoel hebben dat je erg eenzaam bent. En sociaal isolement is dat je daadwerkelijk geen contact hebt of heel weinig contact hebt. En dat je daar je ook eenzaam onder voelt. Hoe kom je er nou achter of iemand uh, geïsoleerd leeft? Ja, hoe kom je erachter? Dat is inderdaad door dat keukentafelgesprek, maar het is ook je buren ja, maar signaleren. Dat, weet je al is. Ja, dat is ook signaleren. Ook zeggen van goh, die is wel heel erg eenzaam. Daar komt niemand thuis. Uh, het kan ook zomaar zijn dat je een familielid hebt, een uh, vader of moeder in de wijk, waarvan je zegt van goh, die komt ook nergens. Die uh, voelt zich wel eenzaam. Uh, het is ook zo dat het gesignaleerd wordt bij uh, de bakker. Er uh, zijn allerlei plekken waar het uh, gesignaleerd wordt. Oké. Okay, um, Merlin, heb je enig idee om hoeveel mensen het gaat als je praat over geïsoleerde ouderen? Ik ben heel slecht in getallen, dus uh, exact weet ik niet uh, om hoeveel mensen het gaat. Uh, ik denk wel dat... Uh, ...men vaak denkt aan een bepaald beeld bij die ge, geïsoleerde ouderen. En uh, we kennen allemaal wel de zonderling in, in de straat... ...die als, als vreemd en typisch wordt aangeduid... ...waar niemand een babbeltje mee maakt. Geen netwerk heeft en als je met ze in gesprek gaat... ...dan merk je van hoe eenzaam iemand soms kan leven. Dat wil niet gelijk zeggen dat mensen behoefte hebben aan... Uh, uh, gezelschap of uh, alles en nog wat. Want je hebt mensen ook eenzame mensen die het prima vinden zoals het is. Ja. Hoe is de gemeente betrokken bij uh, de zorg voor geïsoleerden? Weet jij dat? Er zijn uh, uh, per 1 januari is er een uh, speciaal, ja, ik noem het even een project of programma van start gegaan. Waarin we 75-plussers gaan volgen. En... Uh, uh, een paar keer in het jaar minimaal contact mee proberen te krijgen. Kijken wat de behoeften zijn van deze ouderen. Daar zorg, ondersteuning of een programma mee uitzetten. En kijken of mensen ook zelf inzetbaar zijn om, waar het eerder over ging, vrijwilligerswerk te kunnen doen. In ieder geval mensen hun talenten ook te laten gebruiken. Oké. Okay. Um. Hoe kun je geïsoleerd levende mensen nou bewegen... om naar zo'n ontmoetingscentrum of activiteitencentrum te gaan? Hoe doen jullie dat? Ja, Door de vrijwilligers in te zetten. Door dat heel laagdrempelig te doen. Door te zeggen van, goh, we staan nu al buiten op te wachten. Uh, zodat mensen ook die stap over de drempel letterlijk kunnen maken. Want mensen vinden dat eng. Uh, weer ergens uh, opnieuw alleen naar binnen gaan. Dus als dan vrijwilligers buiten al staan van, goh, we wachten nu op... En ja, dat welkom zijn, dat is uh, heel belangrijk. Ja, en misschien iemand die met je meegaat. Ja, vrijwilligers die meegaan. En uh, zeggen van joh, we, we gaan samen er naartoe. Dus dan halen ze de ouderen thuis op en gaan dan samen naar het, uh, naar het ontmoetings of naar de activiteit. Ja, ik, we, we, even voor de begrippen, we hebben het over ontmoetingscentra, we hebben het over Huizen van de Wijk, we hebben het over activiteitencentra. Bedoelen we dan allemaal hetzelfde? Um, ik bedoel wel hetzelfde, maar... <laughs> Ik weet niet hoe af dat, hoe dat zien. Ja, uh, ons ontmoetingscentrum is echt specifiek voor mensen met geheugenproblemen. En ons, is Laurens. En ons is Laurens ontmoetingscentrum Zandelinghof in Feyenoord. Is echt, echt voor mensen met geheugenproblemen. Uh, en tot voor het kort konden wij mensen opvangen met het, vanaf het niet-pluisgevoel. Huisarts constateert iets: er is geen diagnose. Maar hij ziet wel uh, de noodzaak om mensen al uh, op een ontmoetingscentrum te plaatsen. Wij gaan observeren, wij doen samen met de psycholoog en specialist oudere geneeskundigen een diagnose stellen als die er is. En kunnen mensen zo doorstromen met case management en ontmoetingscentrum. Um, bij ons zitten mensen vanaf het niet-pluisgevoel tot ver na eigenlijk opname. Ja. Dus dat is een beetje verschil met andere ontmoetingscentra in de wijk... waar iedereen zo naar binnen kan lopen. Ja. Ja, want die zijn dus echt voor een heel breed publiek, gaan we zo meteen uh, horen. Ja, en aanvullend wil ik even aangeven dat huizen van de wijk ook bedoeld zijn voor wijkbewoners. Hè? Dus dat daar uh, verschillende groepen ook bij elkaar uh, kunnen komen. Ja, worden. jong en oud, gezond, niet gezond, hulpvragend, niet hulpvragend. Ja. Uh, Merlin, jij bent oudere maatschappelijk werkster, je zit in een wijkteam. Ja. Uh, voor welke organisatie? Voor SOL. Voor SOL. Oh ja, het geheugenpaleis. Daar moeten we het ook nog over hebben natuurlijk. Um, is nog iemand van het geheugenpaleis. Daar gaan we straks over praten. Ja. Vind je dat goed? Nee, prima. En um, wat, wat is nou zo'n beetje de taak van een oudere maatschappelijk werker in zo'n wijkteam? De oudere maatschappelijk werk kijkt samen met de andere wijkteamleden naar de, uh, uh, de behoeften van uh, de cliënt. Maar ook naar het informele uh, netwerk, hoe goed kan je die inzetten uh, ten aanzien van de, de, het probleem dat er op dat moment speelt. En een informele netwerk, dat zijn dan je buren, je vrienden, je familie, mensen die in de wijk wonen. Klopt. Voor de, de zaken waar echt professionals bij nodig zijn, dat spreek je goed door met uh, uh, uh, ja, de cliënt in een uh, zorgplan of een ondersteuningsplan. En... Uh, Daarin trek je ook een bepaalde tijd voor uit, van uh, hoe gaan we het doen, wat uh, wil u? En dat informele kan dan veel uh, lachdrempeliger en langer duren. Oké, okay. ik lees even, uh, even kijken hoor. Ja, ja die, die vraag krijgen we veel. We hebben een mailtje gekregen van een mevrouw die zegt uh, iedereen wordt gestimuleerd om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen. Uh, bij haar heeft het erin geresulteerd dat haar man niet meer voor opname in aanmerking kwam. Terwijl dat volgens haar wel nodig is. Is dat nou ook iets wat, jullie, wat jij vaak hoort in je werk? Dat mensen ja. iets anders vinden dan wat er kan? Ja, je werkt wel de angst bij heel veel mensen. Omdat uh, ze het gevoel hebben dat het ook niet meer kan. Dat mensen opgenomen worden. En uh, wat ik merk is bij partners die voor een dementerende zorgen. Dat ze zich afvragen van wat gebeurt er met mijn partner als ik ziek word of er iets met mij gebeurt. Uh, hoe wordt dat, word dat ondervangen? <kliek> wat, maar wat kan je nou doen als, als iemand, hè, met welke afkorting dan ook, en of dat nou wel of niet aan een keukentafel is. Maar dat iemand minder zorg krijgt dan wat iemand graag zou willen zelf. Wa waar kun je dan naartoe? Kun je bezwaar maken tegen de hoeveelheid zorg waarvan men zegt, nou daar heb, die krijg je. Als je vindt dat dat niet genoeg is. Dat kan, maar je kan ook gaan, gaan kijken van uh, de dingen die je al langdurig hebt, is dat nog uh, uh, uh, relevant voor de aandoening die er nu speelt. Dus je, je moet steeds weer kijken en afwegen van wat heeft iemand nodig voor de aandoening van dat moment. Sommige mensen knappen op en uh, ...hebben met minder zorg ook uh, uh, uh, kunnen daarmee af. Uh, en het hoeft niet altijd langdurig te zijn. Ik vind dat je altijd moet kijken van wat heeft iemand op dat moment nodig. En uh, je kan altijd wel weer herindiceren of ja. ga herijken. Kortom, je zit niet vast aan de hoeveelheid zorg die je hebt. Als je zorgbehoefte groter wordt, dan kun je praten over dat er wat bij moet komen. Ja, ja. ja. Maar okay. het kan ook iets af, als je denkt van, uh, ik kan nu wel uh, weer, uh, ja. Ja, ik heb een op... leuke nieuwe buurvrouw die wel iets voor me wil doen, dat kan natuurlijk ook. Je, ja. Ik vraag me al wel bij, bij dit hele verhaal, van dat je het veel uit je eigen netwerk moet halen. Wat moet je nou als je niet met je buren kunt opschieten? Uh, het, het hoeft niet altijd van een buren afhankelijk nee, te zijn. Er zijn ook uh, heel veel uh, vrijwilligersorganisaties uh, uh, binnen de wijk. Maar ook uh, uh, mensen buiten een wijk die iets voor een ander willen betekenen. Uh, je ja, het hoeft, niet, uh, het hoeft niet altijd uit je eigen buurt te komen, nee. wil je zeggen. Nee, nee. dat begrijp ik. Oké. Okay. Zometeen, uh, ja, toch maar gelijk maar dan maar de rest van het uur over al die ontmoetingscentra. Wat gebeurt er nou allemaal? Welke activiteiten vinden daar plaats voor? Wie worden ze georganiseerd? En wie kunnen er allemaal naartoe?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 Raspberry Beret, dat was Prins in het tweede uur van Vitamine R. We zitten in de Gerard-Goseflat in Prins Alexander. En we praten de rest van het uur over de ontmoetingscentra. Zowel hier als weer op heel andere plekken. We hebben vier gasten aan tafel. Links van mij zit Astrid Arts. Zij weet alles van geïsoleerde uh, ouderen. Ze werkt bij Humanitas. Ik heb begrepen dat jij hele succesvolle... Uh, ...projecten bent uh, gestart uh, in het kader van ontmoetingen. Kun je er wat over vertellen? Ja, juist ontmoeten is belangrijk. Hè? Mensen hebben weer het gevoel dat ze ergens bij horen. En daarom komen ze ook graag naar, uh, ja, naar, naar activiteiten toe. Waarbij we dus al de mensen buiten opwachten. Want zomaar ergens binnenlopen, dat durven mensen niet die wij uh, kennen. En vervolgens allerlei activiteiten die door heel veel vrijwilligers worden georganiseerd. En mensen dan zoiets krijgen van, hé, hey, dat is fijn, ik kom volgende keer weer terug. Om gezellig hier, en dan ontmoeten mensen en die gaan telefoonnummers uitwisselen. En die gaan dus bij elkaar op bezoek, die gaan elkaar ook op een gegeven moment bellen. En dat is juist de bedoeling, dat mensen elkaar weer achterna gaan lopen en in contact gaan met elkaar. Eigenlijk is zo'n ontmoetingscentrum gewoon een datingplace. Ja, zo zou je het wel eens kunnen noemen. Ja, de isolement verdwijnt daardoor een stuk. Ja. Die eenzaamheid gaat een stuk weg. En dan, dan, dus heel veel van die activiteiten in een ontmoetingscentrum worden eigenlijk georganiseerd om mensen de gelegenheid te geven om ook eens kennis te maken met anderen. Ja, onder andere. Ja, kun je een paar voorbeelden geven van, van activiteiten? Want we zitten in die Gerard Goossenflat. Werk jij hier? Nee, ik werk niet hier. Ik werk uh, vanuit de Pieter de Hoogweg, vanuit de maatschappelijke dienstverlening. En wij zetten veel vrijwilligers in bij allerlei projecten, dus uh, uh, nog niet hier zo. Nee, oké. Okay. Maar uh, op de Pieterdehoogweg hebben we dan ook die activiteiten en ja, daar gaan we ook met elkaar uh, uh, dansen en um, er is ook een uh, uh, volksdansen dan en zingen met elkaar, maar ook een muzikale bingo dat mensen, dat de vrijwilligers, maar ook ouderen op een gegeven moment een, uh, iemand hebben nagedaan en uh, een, uh, hoe heet die ook weer, Andreasus. Mm -hmm. Ja, dat was echt een gigantisch groot succes, dat was heel erg leuk. Ja, nou, ja oké. Okay. Ik ga eerst even verder, want ik vroeg me nog wel iets af. Maar. Uh, Yvonne, wat, uh, jij bent ook van een uh, ontmoetingscentrum, ja. alleen voor uh, mensen met dementie. Ja, dat klopt. Uh, welke activiteiten worden daar uh, georganiseerd? Nou ja, eigenlijk dezelfde activiteiten die uh, overal op ontmoetingscentra uh, worden georganiseerd. Bij ons ligt de nadruk heel erg op het bewegen omdat dat uh, is voor iedereen goed. Maar zeker voor mensen met geheugenproblemen. En de nadruk ligt op een stuk geheugentraining. En dat kan uh, op allerlei manieren. Van uh, het bespreken van dagelijkse maatschappelijke problemen. Tot aan reminiscentie. Tot aan warme zorg. Wat betekent dat? Reminiscentie. Uh, reminiscentie dat is uh, wat we met mensen doen die in een wat verder gevorderd uh, dementie zitten. Uh, gaan we een groepsgesprek aan. Uh, aan de hand van een onderwerp. En gaan we mensen terug laten gaan naar een tijdperk waar ze het nog wel wisten. He, bijvoorbeeld is koffie. Nou, hoe deed u dat toen u jong was? Hoe zette u koffie? Hoe dronk u het? En dan kom je met die mensen in een tijd dat ze het nog wel wisten. In plaats van een tijd van nu waar ze allemaal dingen niet meer weten. En dat geeft mensen een heel fijn gevoel. En dat prikkelt de, het geheugen. Dus dat zijn allemaal vormen van geheugen. Ja. Er zijn mensen die steeds aan mij vragen: als we het over dementie hebben, helpt het om dementie te voorkomen als je veel kruiswoordpuzzels doet? Het helpt niet om dementie mensen te voorkomen. Denken ja, mensen denken dat echt. Maar ik vind wel dat alles wat je doet om het geheugen te prikkelen, helpt wel om het ja, wellicht zo lang mogelijk uit te stellen. Of toch, uh, ja, je, uh, voor je zelfbeeld is het heel goed als je dingen kunt blijven doen. En je kunt je voorstellen als je hoort dat je Alzheimer hebt of vasculaire dementie, dat dat doet iets met je zelfbeeld. He, daar wordt je niet echt positiever van. En als je dan merkt dat je dingen nog wel kunt, ja, dat is heel goed voor je gevoel. En, en dat maakt dat mensen zich er uh, toch wat beter bij voelen en niet alleen maar verdrietig zijn. Ja. Dus dat zijn wel dingen waar wij op het ontmoetingscentrum heel erg mee bezig zijn. En wat ons ook anders is bij ons ontmoetingscentrum is dat wij een heel erg therapeutisch klimaat hebben. Dat mensen binnenkomen bij lotgenoten, bij mensen die hetzelfde meemaken, maar dat ze zich er ook veilig voelen, dat ze ook uh, een steekje mogen laten vallen. Wat natuurlijk in hun, hun omgeving bijna niet mag of wat ze denken dat het niet mag. En dat mag bij ons wel en dat maakt dat mensen zich heel vrij en veilig voelen. Ja. Als ja. Astrid, nog even terug naar jou, de activiteiten die jij voor uh, Humanitas organiseert, hè, is dat voor jong en oud, alles door elkaar? Het is wel voor de 55-plusser. Alleen voor 55-plussers? Ja, ja. ja. Okay. Dus, uh, en aansluitend, maar ook als je niks mankeert, gewoon alleen maar in de buurt woont? Als je in de buurt woont, dan kun je ook terecht bij ons, ja hoor. En uh, in het Nancy zelenberg flat, een van onze uh, vestigingen van Humanitas, hebben we een Alzheimer café opgezet. En dat is juist weer voor familieleden van mensen die dus Alzheimer hebben. Die zijn een tijd weg geweest, heb ik de indruk, de Alzheimer cafés. Ja, acht uh, negen jaar geleden ja, waren ze er waren veel. Ze, maar volgens mij waar, zijn er nog wel een aantal actieve. En uh, wij hebben er net eentje weer uh, geopend. Oh, heel goed. Ja. Is, uh, de bedenker van die Alzheimer cafés, dat is een meneer die heet Beremiesen. He? Die heeft daar ook een heel aardig boek over geschreven over uh, uh, Alzheimer-cafés. Ik geloof dat negen jaar geleden hebben we het alles met die man over zijn uh, café's gehad. Heel laagdrempelig. Hè? Ja. En je kunt er met heel veel vragen uh, terecht. Ja, en ja. het uh, delen met elkaar. Ja. Ja, dat is ook heel belangrijk herkenning. natuurlijk. Herkenning. En, ja. Ja. Ja. Aan tafel zit ook uh, Cecile Fuikschot van Aafje. Um, op welke manier ben jij bij deze materie betrokken? Jij bent welzijnsregisseur, als ik het goed heb. Ja, Vindelijk dat is een mooi woord. Ja, ja, wat doe jij? Ik was ook hartstikke blij met die mooie naam. Uh, vanaf 1 januari. Uh, en uh, ja, wat, wat ik als belangrijkste taak zie, is vooral uh, verbinding leggen. Uh, dus in, ik ben werkzaam voor het gebied uh, uh, Rotterdam-Noord... Uh, we hebben daar vier uh, huizen, vier locaties en de, voor mij is de grote uitdaging eigenlijk om de verbinding te leggen met dat alles wat er al is. Uh, concreet, uh, het verzorgingshuis bijvoorbeeld in Kralingen-Krooswijk, Hoppenstein, is eigenlijk op dit moment het buurthuis van de wijk. Um, dus we hebben vooral gekeken van nou ja, wat is er in de wijk aan, aan, aan, aan vraag, wat, is er aan, aan, aan, wat zijn er aan organisaties actief en hoe kunnen we die betrekken bij uh, datgene wat in het huis uh, is en hoe kunnen we het wonen en leefklimaat uh, nog aantrekkelijker maken. Uh, en dat betekent zeg maar, dat er allerlei activiteiten tot stand gekomen zijn met andere organisaties, hè? bijvoorbeeld uh, SKVR die uh, dansactiviteiten uh, doet met mensen in het huis, maar ook vanuit de buurt of een combinatie uh, daarvan. Um, we hebben zeg maar ook daar een, een kinderopvang. Dat is ook een hele mooie combinatie. Um, en dan proberen we ook zeg maar jong en oud te verbinden. En daar speelt dan een externe partij een rol bij. Of de dagbestedingscoach in het huis. Um, ja en Als ik nu kijk naar de activiteiten, dan was het zeg maar, uh, een paar jaar geleden... ...waar het vooral alleen de bewoners en, en nu zijn het... Eigenlijk nog meer oudere buurtbewoners vooral uh, die uh, activiteiten doen. Dus het is een groot dynamisch, uh, uh, gezellig gebeuren. Um, waar mensen, veel mensen zich uh, uitermate slang bij voelen. En nou ja, dat is uh, wat we uiteindelijk willen met elkaar. En dat proberen we vooral in samenwerking dus ook te doen met andere organisaties. Dus ook op andere plekken. Uh, voor dat gebied is het vooral uh, de samenwerking met de Lely Zorggroep, met Mid-in. En met elkaar, zeg maar, hebben we in dat gebied uh, eigenlijk al negen plekken, ontmoetingspleinen, ontmoetingscentra, uh, waarmee we een hele, veel mensen bedienen uh, in, in de sfeer van activiteiten, maar vooral ook met de buurt, de buurtbewoners. Ja, heel belangrijk. Ik ga even naar je buurvrouw, want die is van de Lelyzorggroep, ja. Haya Gauthier. Ja. Um, Jij, ik kreeg in een mailtje, jij runt de Kleine burg. Ja. Wat is de Kleine burg? Nou, de Kleine burg dat is een winkel. We noemen het een zorgwinkel. Eh, waar men met allerlei vragen naar binnen kan komen. En waar men pas weggaat als we er een oplossing voor hebben gevonden. Klinkt een beetje als vraagwijzer. Nee, nee, nee, nee. nee. Wat is het voorstel? Bij ons krijgen ze ten eerste eerst een lekker koffie. bakje koffie. Aan een gezellige tafel. Er uh, zijn ook wel eens cliënten die willen graag één op één en dan gaan we even in de spreekkamer zitten, maar de meeste mensen komen met een vraag, ja ik heb een hele rare vraag, nou rare vragen kennen wij niet. Dus een uh, voorbeeld van de vragen die mensen, uh, de mensen komen. Ik heb een echtpaar gehad en die kwamen op advies van hun zoon die in Amerika woonde. En de kranten stonden natuurlijk vorig jaar vol van eh, mensen kunnen niet meer naar een verzorgingshuis, eh, moeten langer thuis blijven. En die zoon die had in paniek gezegd, jullie gaan je nou nog heel snel inschrijven voor een verzorgingshuis. Dus ze kwamen, ja, ik zeg mevrouw, meneer, u komt nog met een auto hier aan, u loopt nog met z'n tweeën, u in een verzorgingshuis, dat bestaat niet meer. Waar woont u? Nou, ze woonden in een mooi appartement. Ik zei, nou dat is prima. Blijf daar lekker wonen. Als er iets met u gebeurt, wij hebben VPT, volledig pakket thuis vanuit de Lelyzorg op. En wij komen u dat thuis aanbieden. Wilt u ontbijtjes morgens hebben, de lunch, het warme eten s'avonds, daar kunnen we allemaal voor zorgen. Zelfs de was kan gedaan worden. Mm -mm. En u kunt heerlijk in uw eigen appartement blijven ja. wonen. Ik kijk even naar Astrid Arts, Bij jullie heet dat comfortdiensten, toch? Ja, klopt. Ja, ja, klopt. Ja. Ja. Wij, wij bieden die dienst, diensten ook aan. Hè. We gaan uh, met onze tijd mee en we bieden uh, eigenlijk aan wat mensen vragen. Hoe is dat bij jou voor Laurens, Yvonne? Uh, ja, dat alle zorgleveranciers leveren die diensten natuurlijk. Okay. Hè? Uh, modulair pakket thuis, volledig pakket thuis. Dat zijn allemaal nieuwe kreten die er uh, zijn gekomen uh, na januari. En dat is uh, verzorgingshuiszorg uh, aan huis. Uh -uh. Dus dat leveren ze allemaal. Ja, het is heel belangrijk dat mensen dan toch in hun eigen appartement kunnen blijven ja. zitten. Dus die mensen gingen opgewekt de deur uit. Van zo, dat gaan we onze zonen eens even vertellen. En we blijken, blijven daar lekker wonen. Juist, en als die het niet gelooft, komt hij maar kijken. Ja. Ja. Um, ik neem aan bij Aafjes geldt hetzelfde, ook zo'n aanbod van al die ja, diensten die je aan huis kunt het hebben. Het ja. thuis wat genoemd werd uh, ja, met aanvullende ja. diensten. Wij ik... hebben al eerder gesproken over uh, langer thuiswonen. En toen hoorden wij verhalen van mensen uh, die uit een uh, uh, verzorgingshuis weer zelfstandig moesten gaan wonen... en wat mij daar nou zo bij opviel... was dat voor een fors aantal mensen vond dat fijn. Die waren of blij dat ze weer een eigen huis hadden... of uh, dat ze weer een logeerkamer hadden voor de kinderen. Zijn dat geluiden die jullie herkennen in jullie werk? Ben ze nog niet tegengekomen? als het nee, dit? nee, ik ben ze nee. ook nog niet tegengekomen. Nee. Nee. Nee? Uh, nee. nee, het enige wat ik kan zeggen is dat... Uh, ja, gaat door. Uh, <laughs> mensen inderdaad uh, zeg maar in het verzorgingshuis uh, weer zelfstandig zijn gaan wonen, maar wel binnen het huis bijvoorbeeld konden blijven wonen. En oh, dat ja. was uiteindelijk ook uitermate prettig. Uh, uh -huh. Omdat mensen ook heel tevreden waren over hun appartement. Maar toch uh, in die zin uh, weer een woning konden gaan huren en apart daarvan zorg en diensten konden afnemen. Nou, dus, ja. Ja. Maar goed, dat was niet helemaal uw vraag. Martin ja. heeft. Nou ja straks gaf ik al even aan, 15 jaar geleden Gerard Goosthuis, dat was het grootste verzorgingshuis van de stichting Humanitas. Dat is de plaats waar we nu op zitten. Dat is omgevormd tot een complex met levensloopbestendige woningen. En toen een grote groep bewoners, die zijn van het verzorgingshuis verhuisd, ...naar een eigen appartement... ...waar ze weer zelf dat kopje koffie konden gaan zetten... ...daar hebben we ze ook bij begeleid... ...en een hele grote groep mensen gegeven, gaven toen aan... ...dat ze dat wel ontzettend plezierig vonden... ...weer de eigen regie in het eigen huis te mogen hebben... ...en daarom gaf ik er straks ook al even aan... De, ...deze mensen die wonen nu nog steeds hier in de Gerard flat ...en die hebben met elkaar een echte gemeenschap gevormd... ...en daar beginnen we nu van te zien... ...dat dat echt een hele... ...homogene groep is die wat voor elkaar wil betekenen. Dus naast weer zelfstandig te functioneren, die zelfredzaamheid eh, waar we het over hebben... ...zie je nu ook eigenlijk dat mooie woord in de praktijk, die samenredzaamheid. En het is hier echt een uh, civil society in, uh, in petit vorm. Dus uh, dat wil ik toch wel even meegeven. Dat gaat niet van het een op het andere moment. Maar door de jaren heen hebben we gezien uh, dat dit uh, prima functioneert... ...en dat deze mensen voldoening hebben om ook wat voor elkaar te kunnen betekenen. Ja. Dus uh, het is niet alleen voor zichzelf, maar ook voor elkaar. Ja. Oké, okay, dankjewel. Uh, even terug naar uh, Haya. Waar zit de kleine burg? Is dat in Rotterdam? Ja, in het laagland, hier in de Altzandenpolder, oh, ja. Uh, men kan daar ook allerlei hulpmiddelen lenen, huren, kopen. Uh, Die hebben een hele ja. ge een gecombineerde functie. Het ja. lijkt een beetje op de thuiszorgwinkel. Ja. Nou ja, maar dan wel dat men met alle vragen binnen kan komen en dat we daar ook de tijd voor nemen. En meestal in een, uh, daar wil ik niks aan tekort doen hoor, aan de gewone vegro-winkels. Daar kom je bewust naar binnen en daar huur je of leen je of koop je wat. Maar wij weten precies wat er allemaal in de wijk is, hè, in heel Alexanderpolder. Dus we kunnen de mensen echt adviezen geven van als je in Omwoord woont, dan kan je hier naartoe naar de grootste flat naar het ontmoetingscentrum, uh, zit je in het Lage Land of in Prinseland, dan uh, kan je bij uh, de Lelysor Groep naar uh, het ontmoetingscentrum, wat we nu in het palet hebben met de open arm samen. Uh, we hebben de dagbehandeling, dus wij weten ook alles van de wijk. Ja. En dat is heel belangrijk, nou trouwens van heel de Alexanderpolder. Okay, en dat, dat is, is heel belangrijk. Ja, dat is bij elke zorgvraag ja. natuurlijk uh, heel erg belangrijk. Ja. Ik hoorde Yvonne net uh, iets vertellen over hoe je uh, het geheugen van mensen in therapie weer een beetje kunt trainen. Aan tafel daar zit een mevrouw die uh, werkt bij het geheugenpaleis. En um, ik ben, ben wel heel erg nieuwsgierig geworden van die naam. Wat is het geheugenpaleis? Kun je even je naam noemen? Uh, mijn naam is Rezi Abel en ik uh, werk bij Sol. Net zoals mijn collega Merlin. Ja? Dit is TISM, directeur. De naam. <coughs> ik werd gevraagd om iets op te zetten voor uh, vergeetachtige en licht dementerende ouderen. In... Uh, Noord. En daar was geen naam. Was, uh, dus dat is eigenlijk geworden de ontmoetingsoos. Omdat ik gewoon dagopvang, al dat soort dingen ben ik misschien wars van. Omdat ik 30 jaar in het oudere maatschappelijk werk heb gezeten. En ik dacht, er moet iets anders. Dus vandaar de ontmoetingssoos, het Geheugenpaleis. Uh, waarom het ook voor vergetachtige ouderen is. Omdat we praten heel veel over dementie. Maar er zijn ontzettend veel mensen waar nog niet echt de diagnose bij is gesteld. En dan praat ik niet over dementie. Dus is nog een heel voortraject van. Uh, Ouderen. We hebben deze ontmoeting het Geheugenpaleis nu in Noord. Het is een kleinschalige ontmoeting eigenlijk. In een project waar eigenlijk alleen maar vrijwilligers dat draaien. Ik ben dan de enige beroepskracht met ondersteuning. Er is aandacht voor geheugen, maar eigenlijk is dat helemaal niet de hoofdmoot. De hoofdmoot is vooral gezellig met elkaar zijn. En iedereen weet ook wel van elkaar dat iets aan het geheugen... Ja dat er iets niet klopt, zal ik maar zeggen. Er worden goede grappen gemaakt. Maar het is vooral om fijn onder elkaar te zijn. Omdat we klein zijn, uh, geven mensen ook aan dat het intiem heel erg aanstaat. Uh, er zijn ook wat mensen die gaan soms ook naar een reguliere dagopvang door... dat er ook een indicatie is. En ik zie het verschil... Ik zie het verschil en het grappige verschil is, mijn moeder zit er ook op, dus zodoende kom ik haar s'avonds weer thuis tegen en dan zie ik hoe ze op een andere manier, dat het toch wat intiemer is, mensen komen in en uit, mantelzorgers mogen naar binnen komen, mee aanschuiven, we hebben altijd een gast aan tafel voor de gezelligheid, veel aandacht voor muziek en bewegen een uur, er wordt nu ook gedanst met trommelstokjes gewerkt, oude liedjes van vroeger, dat was een beetje in het korte programma. Ja, oké. Okay, dankjewel. Geheugenpaleis. Ik uh, toen ik er voor het eerst van hoorde, moest ik denken aan de herinneringsmusea. Ja. En dan kijk ik even, Astrid, kijk ik even naar jou. Die horen bij Humanitas. Hè? Ja, we hebben een aantal herinneringsmusea. Ja, geweldig om daar rond te lopen. En ook heel leuk om met familie daar rond te lopen. Omdat dat een teken der herkenning is. He, kleinkinderen die zeggen van, hey, opa of oma, wat is dat? En dan is het gewoon een draaitelefoon, Maar. Ja, ja petroleumstelletje, team, ja, petroleum, weet buisman, ja. Dus hoe leuk dat je dan met elkaar in gesprek kan gaan over die ja, onderdelen. Ja. Van vroeger, geweldig. Ja, ik snap het. Zullen we een paar vragen uh, uit de mailbox doen over de ontmoetingscentra? Um, kan elke zorginstelling een eigen ontmoetingscentrum oprichten of openen? En wordt er overlegd wie dat waar doet, wil iemand weten? Je kan dat Inderdaad open als zorgcentrum allemaal. En um, dat doen ook heel veel zorgcentrum momenteel. Uh, er wordt wel overlegd volgens mij in de wijken van hey, wat, wie zit waar. Dus ook uh, wordt er wel samengewerkt daarin. Andere vraag was, moet je cliënt zijn van een zorginstelling om mee te mogen doen aan activiteiten in de ontmoetingscentra? Nou, dat hebben we eigenlijk al gehoord. Nee, ja, nee, dat hoeft niet. Het is niet alleen voor cliënten, het is ook voor mensen uit de wijk. Ja. ja. ja. Um, ja. Mag je als cliënt van een zorginstelling naar zo'n ontmoetingscentrum ook je familie meenemen? Nou, de vraag stellen is eigenlijk al antwoord geven ja, ja. Uh, natuurlijk. Um, dus juist heel graag, ze moeten juist meekomen, er komen nog veel te weinig mee. Wij, uh, wij hebben ook een heel mantelzorgprogramma en we willen juist heel veel mantelzorgers binnenkrijgen. Om die ook op de juiste manier te ondersteunen en het gebeurt eigenlijk nog te weinig. Ja, en Astrid, doen jullie iets aan mantelzorgondersteuners? Ja, we hebben ook voor mantelzorgondersteuners uh, hebben we ook uh, allerlei programma's. Oké, okay, want volgens mij sprak ik net een mevrouw die daar misschien nog wel iets meer van zou willen weten. Straks oh, kun jullie straks misschien zijn. even ja, jullie voorstellen. Hoor, prima. Um, hoe belangrijk zijn um, uh, vrijwilligers voor de kleine burgt en voor uh, Cecile, jouw werk bij uh, Aafje? Ja, enorm belangrijk. Um... Uh, ze vormen eigenlijk het, het, het, het hart zeg maar, van, uh, van het huis. In de zin dat ze uh, heel veel uh, toegevoegde waarde hebben aan, aan bestaande dingen vooral. Hè? Dus je hebt een aantal dingen ja, die doen professionals als het gaat om de zorgverlening. Uh, maar eigenlijk alles wat... Te maken heeft met welzijn, daar spelen vrijwilligers een cruciale rol bij. Of het dan nou gaat om de huiskamers, of het gaat om um, activiteiten, zeg maar, voor de buurt, uh, of het gaat om de, een, een gastvrouwrol uh, in, in, de, in, de, in de huiskamer of in het restaurant, um, wij ja. hebben zeg maar ook wijkservices. ...punten waar mensen terecht kunnen... ...als aanvulling op die vraagwijzer... ...waar mensen ook terecht kunnen met vragen... Uh, nou, ...dat wordt ook gerund door vrijwilligers. Ja, ben jullie ook veel vrijwilligers... ...in de kleine um, burg? Ja, ik heb vrijwilligers, maar ik heb ook acht stagiaires... Uit, uh, ...die de opleiding MMZ doen... ...dus medewerker maatschappelijke zorg... ...en die uh, zijn in de buurt uh, actief... ...want er zijn natuurlijk ook heel veel mensen... ...die graag zelf boodschappen willen doen... ...maar niet alleen meer naar buiten durven... En daar gaan de stagiaires mee. Altijd met z'n tweeën met één cliënt. Eh, als ze thuiskomen, drinken ze een kopje koffie. Ze mogen koken tussen de middag voor zo'n cliënt. En uh, die acht stagiaires die uh, komen alle acht drie dagen in de week. Dus de hele week is ze bezet. En er wordt heel veel, uh, ik uh, krijg ook aanvragen van huisartsen. Heb je een stagiaire, want ik heb een, een patiënt die heel erg alleen is, eenzaam. Nou, dan proberen de stagiaires, ik ga de eerste keer, twee keer altijd mee om kennis te maken. En uh, de mensen vinden dat fantastisch. Okay. We hebben daarnaast ook nog een boodschappendienst. Ja, die, die is bijna overal in de stad is wel een boodschappendienst ja, ook. Ja, een, een, een, maar boodschappendienst voor mensen die niet meer uit huis komen. Uh, dat kunnen ze dus via een speciale telefoon bestellen. Dat wordt weer door vrijwilligers drie keer in de week thuis bezorgd uh, met verse maaltijden. Nou, echt perfect. Ik hoor het al, als je de vrijwilligers en de mantelzorgers uit de zorg haalt, dan stort de hele boel <laughs> ja, in. Ja, ja. ja. ja. ga zo meteen verder praten. Ja. Was en een tik-tak in mijn neusgat had toen we naar Zeeland zijn gegaan. Voor ik vergeet koning in de dag en wie toen mijn vrienden zijn geweest. En niets meer weet van straten en examens en vakanties en ruzie op een feest. Ergens in de beeldstraat waar ik toch niemand kende. En de namen van de schrijvers niet meer weet Waarin hij speelde en de loveback die hij was. Ik hou van jou. Ik hou zoveel van jou. Tot deel. Jou, jou vergeet. Jou vergeet. Jou vergeet. En nog alleen maar lijkt te dromen. Spinvis was dat, voor ik vergeet. Onthoud dat nummer. Het is een erg mooi nummer, vind ik, uh, over de angst om uh, uh, gedementeerd te raken. Je bent bij Vitamine R op Radio Rijnmond. We hebben nog een, uh, ruim een kwartier voor vier andere gasten aan tafel. Daar kunnen we dus geen recht aan doen, dat is me nu al duidelijk. Aad de Kool, Lely Zorgroep, we hebben net je collega uh, gehoord... Uh, is de Lely Zorggroep ook een van de aanbieders van dementiezorg en hebben jullie ook ontmoetingscentra? Uh, jazeker. Nee, we zijn sowieso een van de aanbieders in het Rotterdamse voor dementiezorg in de hele breedte. En voor wat betreft ontmoetingscentra Huis van de Wijk, je zei het net al, al die termen. We hebben een Huis van de Wijk in samenwerking met Stichting Open Arms uh, in het Lage Land. Vorige maand geopend. En uh, die is van en voor de wijken. Uh, dus ik hoor heel veel initiatieven van zorgorganisaties. We hebben gezegd, nou, wij willen echt iets nieuws in de wijken en voor de wijken. We wij gaan dat helemaal niet doen. We gaan het faciliteren daar waar het nodig is. Want we moeten echt leg, een transitie. Maar, kun je dat uitleggen? Faciliteren waar We het gaan het nodig ondersteunen. Is. We hebben een toegevoegde waarde. Kijk, onze vierkante meters die zijn al door jou en mij betaald. Die willen we dus teruggeven aan de wijk. En we hebben professionele zorg in onze gebouwen. Die leveren wij ook. Maar de vierkante meters zijn van en voor de wijk. Dus die geven we op die manier ook terug. En toen Stichting Open Arms, die de voedselbank ook doet in het lage land. Zei wij willen heel graag ook die school. Wij wilden hem ook. Toen hebben wij gezegd, dan trekken wij ons terug. Als jullie het regelen. Die hebben waanzinnig veel werk verricht die mensen. Allemaal vrijwilligers. En wij hebben alleen gevraagd, wat kunnen wij doen om dit te kunnen realiseren. En dat hebben we geregeld. En zij zijn meer en meer bezig in die wijk, in dat lage land... echt een nieuwe samenleving te creëren. Niet dat ik nu allerlei projecten ga starten... maar vooral vraag, wat moet ik doen... om te zorgen dat u gaat zorgen voor uw buren? Ja, dat lijkt me trouwens best een ingewikkelde vraag in sommige wijken. Uh, het, in alle wijken zal dat lastig zijn. En dat is de toegevoegde waarde van onze organisaties. Is dat te kunnen realiseren. Want daar zijn wij nou net deskundig in. En kunnen wij begeleiden... Maar het is heel complex. Uh, mantelzorg, we roepen het allemaal maar. Maar geef een verpleegafdeling nou maar eens terug aan de zonen en dochters. En de een komt uit Kralingen en de ander komt misschien uit de Utrechtse Achterwijk, laat het maar heel uh, buurt. De Nou, doe eens een, een blommige. Uh, maar ga dat maar begeleiden en breng dat maar uh, tot elkaar. En uh, dat vind ik de uitdaging van morgen. Uh, zowel binnen de uh, verpleeghuismuren, maar vooral daarbuiten. Ja, ik snap hem. Naast jou zit uh, Nicolien van der Hagen van de Argos Zorggroep. Jij bent locatiemanager van welk huis? Van de Meewolf in Hoogvliet. In Hoogvliet. Ja. Um, ook jullie doen aan uh, dementiezorg, denk ik? Uiteraard, ja. ja, ja. En um, als het over ontmoetingscentra gaat, binnen Hoogvliet hebben wij vanuit uh, ketendementie een drietal ontmoetingscentra geopend, uh, onder andere samen met uh, Humanitas en met Lely Zorggroep. En um, twee daarvan die zijn gevestigd in een seniorenhuisvesting, zodat ja, die mensen heel makkelijk van het ontmoetingscentrum gebruik kunnen maken. En de derde die is gevecht, gevestigd uh, in een centrum voor kleinschalig wonen. Um, en waar ook uh, dagbesteding is, zodat ook die mensen heel makkelijk gebruik kunnen maken. En wat we wel zien is dat we ja, soms moeite moeten doen om mensen binnen te halen. Als we ze zelf gaan halen, dan zijn ze heel enthousiast en vinden ze het leuk om te komen. Maar die, die eerste stap over de drempel is vaak wel een hele moeilijke. Ja, het is natuurlijk ook best wel moeilijk om toe te geven dat je het om het leuk te hebben soms af en toe iemand anders nodig hebt. Ja, en... Ketendementie klinkt natuurlijk al van, oh, hè, ik word misschien vergeetachtig of ik ben vergeetachtig En dan heb je al gauw een stikkertje. En dat is natuurlijk wat je niet wil. Nee. Je wil juist dat de mensen um, ja, tot hun recht komen in de omgeving uh, waar ze in wonen uh, of verblijven. Ja, die keten is eigenlijk volgens mij niks meer dan die hele sliert mensen die zich bezighouden met jouw zorgen. Klopt. Keten ja. is gewoon lange sliert mensen. Absoluut. Ja, ja oké. Okay. Um, even naar links... Ja, daar zit de directeur Humanitas van mijn favoriete dorp, Hoek van Holland. Dankjewel. Het sta, jullie staan al heel erg lang op mijn woonverlanglijstje. Wacht maar tot ik ooit oud ben. Ja, uh. nou, nou, we, kunnen, we kunnen een plekje voor je vrijhouden. Nou, het is goed, bij deze geregeld. Nee, even zonder dollen. Ja. Um, is het het enige uh, huis uh, van een zorginstelling in Hoek van Holland? Ja, dat klopt. Uh, in, in Hoek van Holland zitten overigens uh, twee zorgorganisaties uh, actief. Uh, dat is uh, Karijn. Uh, en Humanitas. Ja. Ook van ons is natuurlijk niet zo heel erg groot. Dus er is ook niet echt veel plaats om, om daar over elkaar heen te buitelen. En, uh, uh, we kunnen goed organiseren met elkaar. En we hebben elkaar hard nodig. We maken ook gebruik van elkaar als diensten. Maar Humanitas is de enige die daar ook met, uh, met stenen zit. Als je dat zo mag noemen. Hè? Met, een, uh, met een gebouw. blik. Bliek. Bertus Bliek. Ja, een aantal, Bertus Bliek Het, uh, Het eeuwig bekend al volgens mij. Uh, ja, voor Hoek van de omgeving is dat een, een, een, een beroemdheid uh, zeg maar het Biek was uh, uh, de directeur en bestuurder van uh, de plaatselijke woningcorporatie en uh ja, stond aan, aan de wieg van het Bertels zeg maar. Hij heeft het mogelijk gemaakt dat het daar kwam. Ja. En overigens heeft hij uiteindelijk zelf ook nog, uh, nog gewoond in het Bertels Bliekenhuis. Oh, ja. leuk. Ja, en, ja. Maar er is ook van alles mooi nieuw aan en omheen gebouwd. Uh, ja, het zelf is, uh, is al wat ouder. Hè. Dat is 35 jaar. Het staat op de nominatie om uh, gesloopt te worden. Er is wat oneenigheid He? over, heb ik begrepen in het Hoekse. Daar is al dus enige tijd weer... ja, oneenigheid over, ja. ja, ja, ja, ja. Maar het, het gaat verdwijnen. Dat, dat staat vast. Uh, maar er staan er staat ook een, een groot complex met levensloopbestendige woningen, net als hier eigenlijk, hier in het Geert-Grozen-flat. Er staat een aantal, aantal gebouwen, zeg maar, de Brinkdoorn, het Herman Vissenhuis, Duinstaten. En in principe ja, zie je daar dezelfde soort voorzieningen als, als we hier en op de andere locatie van de Humanitas ja, treffen. Ze hebben alleen allemaal uitzicht op de Nieuwe Waterweg of op de zee. Uh, ja, dat is natuurlijk wel heel leuk. Als je, als je een beetje, beetje mee zit, heb je natuurlijk een fantastisch uitzicht. Ja, precies. Ja, ik snap het. Ja? Um, nou, nou ken ik Hoek van Holland. Ik heb er een vakantiehuisje al tig jaar. Dat hadden mijn opa en oma al. Dus ik kom er heel vaak. Uh, ik zie achter nog een mevrouw. Ook met een vakantiehuisje. In Hoek van Holland. Hallo. Um, het is echt heel erg dorps. Ja. Uh, uh, merk je dat nou bijvoorbeeld ook in zo'n ontmoetingscentrum? Of hebben jullie een eigen ontmoetingscentrum? Ja, we, we, hebben, we hebben één ontmoetingscentrum, en, uh, en op, uh, maar dat zit ook op twee locaties. Op één locatie, uh, dus specifiek gericht op uh, mensen met geheugenproblemen. Hè, echt meer gericht op uh, mensen met uh, ja, dementie, uh -huh. zeg maar. En we hebben een tweede ontmoetingscentrum, uh, en dat is een breed opgezet ontmoetingscentrum waar, zeg maar. Uh, Meerdere doelgroepen elkaar, uh, elkaar treffen. Uh, en als je naar Hoek van Holland kijkt, uh, het ons, ons gehalte is natuurlijk enorm. Ja, je kunt uh, daar niks stiekem doen. Je nee. kunt er absoluut niets stie niks stiekem doen. En, en dat zien we natuurlijk ook terug uh, binnen ons complex. Mensen die daar wonen, uh, ik denk dat uh, 98% uit Hoek van Holland komt. Mensen die hier werken komen uit Hoek van Holland. Vaak zijn buren van elkaar geweest. Soms is het ook familie van elkaar. Uh, dus mensen kennen vaak, uh, elkaar al, al jarenlang, hebben elkaar gevolgd. En, en we zien dan ook dat uh, zaken als, als vrijwilligers, ja, over het algemeen hebben we geen probleem om vrijwilligers te krijgen. Hè? Dat is zo vanzelfsprekend iets uh, in Hoek-Holland. Uh, ja, heeft, heeft natuurlijk ook wel wat, wat nadelen. Anonimiteit, uh, of je in de stilte terugtrekken. Dat is iets moeilijker uh, dan in de grote stad uiteraard. Ja, uh, moet je meer, ja. meer moeite voor doen. Maar is de ja. zorgzaamheid ook groter? Die indruk heb ik wel. Hè? Omdat men we elkaar meer kent. En met elkaar, uh, zeg maar, uh, in, in de wijk over elkaar gewend is. Om voor elkaar klaar te staan en te zorgen. Zie je dat binnen, uh, binnen ons complex die lijn gewoon automatisch doorgetrokken wordt. Ja. Ja. Ik heb... Uh... Het is bijna tijd, jeetje, ik zei het van tevoren al, hè, die twee uur die zullen vliegen. Aad komen. Uh, en die vraag heb ik eigenlijk voor iedereen, hoe, hoe bevalt de nieuwe zorg uh, tot nu toe? En wat horen jullie erover van uh, cliënten? <laughs> Houd het even kort. Houd het even kort, <laughs> heb je even. Ja, op zo'n nee, Rotterdam. Weet van de gemeente Rotterdam. Ja, ja, ja ja wat hoor je erover het is en ik vind het heel goed dat jij dat zegt en zeker vanuit jouw media verantwoordelijkheid laten we elkaar ook een beetje de tijd gunnen om eraan te wennen um, er zitten echt wel een aantal haken in ogen en er ontstaan stuwmeren van zorg, omdat de opvangmogelijkheden door netwerken nog steeds, ja, er zijn pril, dus ik verwacht nog wel wat problemen hier en daar. Maar als we met elkaar die maatschappelijke verantwoordelijkheid echt durven te activeren, voor mij heb ik het in een coöperatieve vorm, zou nog een interessante zijn. Um, dan denk ik dat we deze transitie met elkaar wel door kunnen maken. En hier en daar wel wat verbetering. Die klepel moet misschien wel iets verder terug weer naar het midden. Maar 60 jaar hebben we het zo georganiseerd na de oorlog. Bijna 70. En nu moeten we in één jaar toch proberen zo'n transitie erdoor te fietsen. Ja. Volgens mij is dat niet helemaal reëel. Dus nee. je hoort daar wel dingen over. Ja. Oké, okay, we komen er later gewoon nog eens op ja, terug. Toch ja. um, Nicolien, nou je merkt dat uh, bij de bewoners van het zorgcentrum dat daar toch nog wel steeds onzekerheid is. Wat gaat er met mij gebeuren en moet ik terug naar een woning in de wijk en dat kan ik helemaal niet. En je merkt toch ook wel mensen die in de wijk wonen dat ze toch nog wel geregeld komen vragen van goh mag ik bij u komen wonen terwijl zij niet uh, de indicatie daarvoor hebben. En je merkt toch wel dat uh, ondanks dat wij een heleboel initiatieven organiseren voor mensen die eenzaam uh, zijn dat er toch wel heel veel mensen echt eenzaam zijn en uh, nauwelijks uh, over de vloer hebben. En dat vind ik dat maakt wel zorgen. Oké, okay. nou, ik hoop dat we daar dan ook een, een met haar tijd een oplossing voor ja. vinden. Ik beloof in ieder geval dat wij er dit jaar, later in het jaar, na de zomerstop, nog een keer met een aantal mensen op terug gaan komen om eens ja. te kijken hoe het uh, dan gaat. Um, um, mijn buurman Hans Koster uit Hoek van Holland, voor jou eigenlijk ook de vraag. Ben je al een beetje gewend aan de nieuwe zorg? Krijgen jullie er veel vragen over? Uh, nou, wat iedereen op de avond eigenlijk al gezegd is... wat we gewoon merken is dat uh, onze cliënten het uh, ja, op zich af laten komen. Uh, zeg maar. en, en nu iedereen langzaamaan een beetje begint door te krijgen... nou, wat betekent het eigenlijk? Um, uh, ja, ik, ik ben het met mijn over, overbundel eens, hoor. Ik denk dat, uh, dat het op zich... Wat er gaat gebeuren, dat we daar niet zo oneens over zijn en dat het niet zo verkeerd is. Waar we last van hebben, is tempo waar het in gaat. En daar kunnen we ze al niet zo heel erg goed bijhouden. Um, ik merk ook wel dat het voor ons als zorgorganisatie dat ook iets leuks heeft. Het biedt ook weer kansen het lijkt mij ook en uitdagingen. Ja, ik zou het dus ook het is de, in die zin is het reuze spannend. Ja. Ja. Vind jij het ook een beetje leuk, Martien? Het, het is op zich heel leuk. Uh, vooral ook om te merken, en dat is dan weer zo'n uitspraak, dat alles onder druk vloeibaar wordt. Want ik denk wel, en we, verrijft, we roepen wel waar. over, ja precies... Uh, wat dat betreft uh, roepen we wel steeds van het gaat allemaal te snel, te snel, te snel. Ik denk wel dat als het uh, beleid niet zo ingezet was zoals het nu het geval is, dat we allemaal achterover zouden leunen en dat we denk ik over een jaar nog op hetzelfde punt zouden staan. Dus uh, de druk die we met z'n allen voelen brengt ons wel op een uh, creatieve manier in beweging. En het heeft natuurlijk heel erg te maken met de rollen die gaan verschuiven. Hè? Dus straks hebben we het al gezegd. Van zorgen voor en zorgen dat. Hè. We moeten er vooral voor zorgen dat de mensen weer de dingen kunnen doen waar ze goed in zijn. En dat zie ik wel in de praktijk gebeuren. Dat de kwaliteit van mensen naar boven komen. Niet zozeer gericht op de beperking van mensen, maar juist op de mogelijkheden. Ook iets voor elkaar betekenen. Ja, ik heb het daar straks al even gezegd, maar dat vind ik ontzettend belangrijk. Ja, goed. We hebben nog een paar minuten. Iemand in de zaal die nog iets wil? Ja, daar achterin. U had best eerder uw hand op mogen steken. Hoor. Dan waren we gewoon eerder naar u toegekomen. We komen nu racen. Ja, hoor de voetstappen van meer. Ik moet eerlijk zeggen, en dat een compliment naar Radio, eh, of, eh, radio Rijnmond, eh, dat nu in ieder geval is positief aangekomen kaart is dat we met z'n allen in Rotterdam, en ik hoor nu ontzettend veel dingen zijn er over mij heen gekomen waar ik geen silabere verstand van heb als voorzitter van een VVE, maar ik moet eerlijk zeggen dat ik vind dat de media Rotterdam in ieder geval probeert om de mensen op een goede manier voor te lichten. Want wat er natuurlijk in het eind vorig jaar gebeurd is, dat we allemaal met uh, ongeveer met uh, onder de Maasbruggen moesten gaan slapen, uh, dat werd onderhand gezegd door, door, door de media, denk ik dat dit een positieve bijwaging is. Ik vind wel overigens dat we ook nog eens een keertje moeten gaan kijken. Alle organisaties gehoord hebben. Dat we ook eens een keer moeten gaan kijken, of niet de mensen waar het allemaal voor te doen is, een keer aan het woord te laten. Dat, ja, meneer, meneer, dat zei... lijkt mij een uitstekende, ja. dat is lijkt maar een goed voorstel. En ik hoop dat u daar ook op ingaat. Dan kan u het ook van deze kant eens Ik hoorden. kom een keer bij u terug. Beloofd, bij deze. Ja, het zit erop. Oh, nog een vraag. Nou, een minuutje. Nou, heel, heel kort. Uh, val ik gelijk even... Uh, mijn buurman... Uh, uh, in het gelijk. Het is natuurlijk zo... dat die hier op het ogenblik... over de cliënt gesproken wordt en niet... Ja, maar dan cliënt. ga ik u toch even antwoorden. We hebben in andere uitzendingen in dezezelfde, sorry, in dezezelfde serie... regelmatig cliënten aan het woord gelaten. Alleen we hadden voor deze uitzending 25 aanmeldingen van gasten. Dan weet ik niet hoe ik dat allemaal moet plannen. Maar ik heb het aan uw buurman al beloofd. We komen een keer terug, maken een uitzending over cliëntenraden. Oké. Okay. Goed. Oké. Okay. Ja, en dan uh, volgende week. Volgende week gaan we naar het Centrum voor Reuma en Revalidatie in uh, Hillegersberg. Daar gaan we het vooral hebben over de revalidatiemogelijkheden. die zij en andere zorginstellingen bieden aan oudere Rotterdammers. Ik wil namens alle Rijmonders hier en in de studio. iedereen hartelijk bedanken voor de gastvrije ontvangst hier bij Humanitas. Helaas zaterdag geen herhaling. Want er wordt gevoetbald. Maar de uitzending is wel te downloaden als podcast. Alle gasten hartelijk bedankt voor. Uh, uh, het meepraten Luisteraars hier in de zaal En thuis natuurlijk bij de radio Als jullie van Facebook of van Twitter zijn uh, Volg ons dan um, We hebben bij allebei de sociale media Drie r op het tent Dus vitamine r, vitamine r Radio Rijnmond We vinden het leuk als jullie uh, ons daar volgen Dan kun je zien wat we doen Volgende week dinsdag om 7 uur Dan zijn we er weer Komen we uit Hillegersberg um, Het zit erop ik kan niet anders zeggen. Tot ziens. Wel thuis allemaal. Kijk uit dat je niet wegwaait als je nog naar buiten moet. En uh, tot een volgende keer.